Acht Freddy Fontijn met het nos journaal In Polen, in de hoofdstad Warschau, hebben zo'n 200.000 mensen meegelopen met de jaarlijkse onafhankelijkheidsmars. Dit jaar voor de honderdste keer. De burgemeester van Warschau had de mars aanvankelijk verboden uit angst voor geweld en haatzaaien. Maar de rechter draaide dat besluit terug. De laatste jaren trekt de viering ook openlijk extreemrechtse deelnemers. Een deel van hen scandeerde vorig jaar racistische, homofobe en fascistische leuzen. Ook dit jaar waren er ultranationalistische groeperingen onder meer uit Italië. De rechtsnationalistische Poolse regeringsleiders en politici... waren ook bij de optocht. Het is voor het eerst dat die voorop lopen bij een grote mars... waar ook extreemrechtse bewegingen aan meedoen. Een inzamelingsactie voor een dakloze die een terrorist hielp stoppen in de Australische stad Melbourne, heeft binnen een dag een bedrag van ruim 63.000 euro opgeleverd. De dakloze zat op de stoep toen een Somaliër met een mes op voorbijgangers begon in te steken. De dakloze reed met een leeg winkelwagentje meerdere keren op de messteker in. Uiteindelijk werd de terrorist door de politie neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. Beelden van de hulpppoging van de dakloze gingen via sociale media de wereld over. En een directeur van een hulporganisatie voor daklozen in Melbourne... zette daarop een inzamelingsactie op touw. De organisatie gaat de daklozen helpen bij het beheren van zijn geld. En bij de Grand Prix van Brazilië is Max Verstappen tweede geworden. Hij reed een tijd lang op de eerste positie... maar raakte door een botsing buiten de baan. De Brit Lewis Hamilton nam de eerste plaats over... en Verstappen kon hem niet meer inhalen. Het is de tiende podiumplaats voor Verstappen dit jaar, dat wel. Het weer vanavond droog, maar later vannacht opnieuw regen. Minima rond 9 graden vannacht. Morgen regenachtig en bewolkt. En dan wordt het onder de wolken 11 of 12 graden. In Zuid-Limburg kan de zon doorbreken en dan kan het nog wel 15 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.